CFM in 2010 al 20 jaar live. ZGFM met, met nu Alternative FM.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 We're gonna get En met Limbiskit knallen we het twee uur van Alternative FF in. Dat je bent er weer bij. Hey Marcus. Ja, nu je met mij een aan deze klein kant. probleem aan de andere kant aan het oplossen. Maar goed, uh, dat hebben we dan ook weer gehad. Uh, waren ze er een beetje Ja, uit? als een ik beetje kan... vrijwilliger moet je <laughs> altijd nog wel een paar problemen oplossen in de Je ziet studio. er een beetje ook uit als een uh, een of andere octopus. Uh, waar aan alle tentakels is getrokken. Gelukkig heet je geen paal, maar heet je gewoon Marcus. Dus dat uh, scheelt dan Nee, anders zou ik dood zijn, hè? Ja, dat, dat, dat, dat, dat was niet dat uh, zou... goed afgelopen, denk ik. Nee, uh, goed, welkom terug. Zoals Marcus al zei. Tweede uur van deze Alternative FM is uh, begonnen... Ja, ja, dat heb ik wel gemist, die is <laughs> Zo'n lekker achtergrondmuziekje. Trouwens, we zitten een week voor de een week. Agda Award, ja. De volgende week gaat de voorronde weer van start, vrienden. Dan gaan we weer eventjes erbij zijn. En dan uh, verwacht volgende ik... Volgende week, hè? Volgende week. Ja, volgende week. Ja, volgende week ben ik erbij. Volgende Van. week ben jij erbij. Maar dat is heel mooi. Dan uh, kunnen we in ieder geval weer even fijn een cd scoren bij, uh, bij onze vrienden al daar. Even wat uh, kiekjes schieten nog. Ja, ook. Maar sowieso de opnames uh, moeten, moeten meegenomen worden. Want we hebben natuurlijk uitzending de week erop. En dan gaan we dus... Alles uitzenden van de zes acts die we hebben. Dus, uh, dus ja, dan uh, moeten we gewoon... Uh, ik doen denk niet dus dat we dat alle zes acts in twee uur rennen. Nou, maar. Dat redden we, dat, we kunnen er een aardig in te komen, denk ik. Maar goed, uh, het is wel zo dat, uh, dat we dan uh, niet zoveel hoeven te doen... Uh, in de uitzending van, laten we zeggen... Uh, het is vandaag 4 november, 18 november hebben we het over. Dus 18 november gaan we proberen in ieder geval... Dat is wel de bedoeling. Het hangt natuurlijk af van onze vrienden aldaar die de geluidsopnames van de bands uh, wil meegeven. Uh, want daar, hebben, daar valt en staat het natuurlijk mee. Ja, maar, maar ik ga ervan uit dat onze goede vriend daar weer, uh, uiteraard, weer dat, kan regelen. Dat, dat zou wel heel erg mooi wezen. Uh, dat uh, sowieso, maar we begonnen natuurlijk deze uitzending, deze eerste of tweede uur van... Uh, de, van met twee platen. Met een chef-special. Airplaying. Daar begonnen we mee. En natuurlijk werd hij gevolgd door. ook uh, een groep. die ook een beetje als hardcore. Uh, door. De wereld heen gaat. Aan, ja, een rapcore band. Metal rapcore band uit Jacksonville. En we waren dus ook al dit jaar uh, te zien en te horen in de Heineken Musical. Nou, daar weet Menno Hoekstra alles van. Want hij, uh, het was één grote kledderband, was het, geloof ik. Er werd met van alles en nog wat gegooid. En ik geloof dat hij de dag erop ook spierpijn had uh, gehad. Dus wat dat gaat... is het wel een uh, behoorlijk feestje geweest daar in de Heineken Musical. En wat uh, prettig is, is dat West Borland weer uh, erbij is. Want zonder Wes uh, is het een beetje een nietszeggend zootje, dat uh, Limp biscuit, Maar we hebben natuurlijk uh, het uh, met de hot dog flavored water hebben we het, uh, gehad. Uh, de deze, dit uh, gedeelte van het uh, programma. Uh, wat ook heel erg uh, leuk is, mag jij uh, weer fijn doen. Want uh, ik heb altijd ruzie met dat, uh, met dat apparaat. Dus, <laughs> dus. En dat is. Uh, ja, deze, die hebben we al een paar keer gedraaid hier uh, bij Alternative. Maar hij blijft heel erg mooi. Master of Puppets van Metallica. In de Shell was dat. En daarvoor natuurlijk het uh, onmiskenbare Master of Puppets van Metallica. En als je daarnaar kijkt en naar uh, luistert, is het al bijna een kwart eeuw oud, dat nummer, dat uh, Master of Puppets. Mm -hmm. En je, zit, uh, je zit erbij met... Een, een beetje gelijk. jouw tijd, hè? Ja, 86. Toen kwam ik uh, net uh, bij de radio kijken, zeg maar. Uh, toen begon ik net. Dus uh, zo lang loop ik al mee. Toen moest en ik nog al... gepland worden, uh, toen je moest op? je toen moest, Ja, toen, toen uh, moest jij nog uh, in elkaar gebouwd worden, Marcus. Uh, want jij loopt, uh, Dit is gewoon allemaal ver voor mijn tijd, jou. ja. Ja, want jij bestaat net zo lang als de omroep oud is. Dus, uh, <laughs> dus uh, dat is 20 jaar. Goed, uh, met deze mededeling en wijze woorden gaan we eerst het hebben over die Master of Puppets. En Dat uh, is de tweede... Nummer wat op het gelijknamige album Master of Puppets is uitgebracht. Het derde studioalbum van Metallica. En het laatste album waarop bassist Cliff Burton op meespeelde. En het werd uh, toch gezien als wereldwijd als een mijlpaal in de geschiedenis van de metal. Zo. Werd het een beetje omschreven. Metallica dus uh, met uh, Master of Puppets. Uh, een beetje op het spoor gekomen door een van onze mm, bevriende mensen hier van dit uh, programma. Mendel Hoekstra, hij is er niet meer, maar goed, maakt niet uit. Zijn geest dwaalt in ieder geval nog uh, vrolijk rond. En uh, het namaterschap uh, dat was natuurlijk uh, nogal heel wat. Uh, daarachter dus Alphabox. Uh, leuk van deze groep is dat er twee bandleden in twee verschillende bands spelen. Boy en Bas. Uh, Boy speelt uh, bij Double Crust. En uh, Bas speelt uh, daarnaast ook nog... bij We Cook We Fire. Nou, en die jongens die hebben een gedenkwaardige representatie hier uh, achter de rug. Want dat was het uh, allerlaatste uh, live optreden van een band die we in de studio hebben. Ik ja, band, want we, hebben daarna, we, hebben, nou, we hebben daarna <laughs> nog één muzikant gehad en dat was uh, Fabiana Dammers. Die is uh, nog geweest. Maar dat uh, was, ja, kijk, dan neem je alleen een gitaar mee en dan hebben de buren er niet zo gek veel last van. Dus uh, dat was de reden waarom. Over, over, uh, over wie Cook with Fire gesproken, uh, die stonden dus in het uh, voorprogramma van uh, Revolver. Ik vond het uh, trouwens wel leuk. Ik ga toch ik ga hem er toch weer bij pakken hoor. Want ik ik, ik zie het, hem al gaan. Ja, ik blijf, ik blijf het leuk vinden uh, wat het er gaat. Over We Cook weer Fire. Uh, ja, je moet niet luisteren naar uh, de manier... Hè, want het was nog een beetje geïmproviseerd zootje in juni. Het was een beetje een warme dag, dat weet ik wel. Het was een beetje benauwd, was het. En daar werden dus gewoon vijf mensen in een... Nee, vier. Hè, met dat mooie, krakende piano ja, met wat mooie, meiocht, ja, ja, precies. En dat pianootje, Gunther, uh, als je ze te luisteren... <laughs> dat liet je toch weer mooi in de steek, die, die piano, die, die Roland. Die, nou, die Roland deed het nog, maar die piano, dat, dat werd, werd een zeurverhaal. Tijdens het optreden van... Uh, of tijdens de cd-presentatie van Rovolva in het uh, voorprogramma. Toen ging het dus totaal mis met dat ding. Ja, en dan heb je iets moois in je gedachten en dan schijt hij ermee uit. En ook op deze avond hoorde je al dat hij een beetje ja, ermee nou, uit dat, ging dat was, uh, Ja, hij deed er natuurlijk van alles en nog wat aan. Maar hier zijn ze met... hallo, hallo, Live bij ons uit de studio. Ja, precies. Love of my life guests in the house. Hello everybody. Ik ben blij dat we hier mogen spelen. En dan moeten we afsluiten met een uh, dikke, dikke hello. Hallo, hello. hello. Dat waren ze dus. De Lost Noise uh, komen uit Haarlem. Uh, en ik kreeg van de week nog een uh, berichtje van uh, Natasja. En zij is uh, de zangeres die je net hebt uh, kunnen horen op uh, dit nummer. Kingdom. En het is ook uh, heel erg leuk. Want het is het allereerste Lost Noise nummer wat je, wat je hoort. Dus het is uniek wat je hier bij Alternative FM hoort. Uh, ja, wat, uh, wat ze me van de week uh, even berichten is dat. Uh, dat ze in ieder geval ook... Aanwezig waren bij datzelfde, bij, datzelfde, ja, bij datzelfde feestje van de Buma. Maar uh, er is uh, nog het een en ander gebeurd over deze band. Uh, want uh, ze gaan. ze hebben demo-materiaal. Dit is natuurlijk erg demo. Maar het echte demowerk, dat hebben ze in juni van, uh, van dit jaar opgenomen. En uh, afgelopen september hebben ze dat uitgebracht. Dus dat is sowieso uh, het uh, verhaal van uh, The Lost Noise. En nou hoop ik uh, dat ik nog, uh, volgens mij heb ik, uh, heb ik dat achtergelaten dat ik een, uh, ja... Inderdaad, dus uh, het is even afwachten of ze inderdaad met de demo uh, over de brug uh, komen. Lijkt mij wel, want uh, het is zeker, uh, dat zal zeker voller klinken dan, dan wat je nu net hebt uh, kunnen horen van deze band. En daarvoor hoorde je trouwens, en dat was uh, We Cook With Fire met Hallo, uh, Hallo. Gunther, uh, die met zijn band uh, langskwam en daarna uh, mochten we gewoon het spulletje gewoon uh, niet meer uitpakken hier uh, bij ons in de studio. Maar dat gaat veranderen. Ik <laughs> kan nog niet alles zeggen, maar uh, we zijn ermee bezig om uh, weer een band te... Uh, en het is ook niet zomaar uh, een band die we hier uh, dan over de grond gaan krijgen. Dus dat kan ik je ook alvast verklappen. Uh, we zijn er in ieder geval mee bezig. Dus dat, dat sowieso. Uh, daarna is wel een muzikante geweest. En ook niet zomaar de eerste de beste. Maar ja, het verschil is natuurlijk wel duidelijk. Als je met een akoestische gitaar speelt, dan heb je natuurlijk wat minder... Uh, iets minder dan dat je een ja, ja, gitaar, gitaar, en minder, een basgitaar, een uh, ja, En een trommeltje. Ja, een trommeltje en een uh, kagon. Uh, tegenwoordig noemen ze dat. Maar we hadden dan een akoestische gitaar. En dat was ook niet de eerste de beste. Dat was Fabiana Dammers. En die hebben we hier ook twee keer gehad. Dus... Waarmee gezegd dat we hier gewoon de boel op de kaart uh, hebben gezet. Tenminste, wij hebben ons op de kaart gezet. Dankzij deze muzikanten. Want zonder jullie kunnen we het natuurlijk niet. Um, een andere muziekgroep die uh, opviel op tijdens uh, de Eimond Popprijs. Sterker nog, ze hebben hem gewonnen. Ja, ze hebben hem gewonnen. Against All Odds is dit. En daar gaan we nu even fijn naar luisteren. Dat is uh, leuk. Er staat er gewoon ergens op dat we, dat we nog meer dan uh, twee minuten over hebben. Op een die... beetje kapot bestandje, ja. Kapot bestandje. Het uh, was het nummer Of The Girl uh, van Pearl Jam. Daarvoor hoorde je trouwens de Mutated Minds uh, met het uh, nummer She's In Her Own World. Ik vind het trouwens wel een uh, mooi nummer, uh, eerlijk gezegd, uh, van de heren. Het is totaal anders... Uh, ...dan je uh, even daarvoor in het uh, afgelopen uur hebt uh, kunnen beluisteren. Daar waren toch wel even wat noisy uh, nummers uh, te horen. Zo begonnen we ergens helemaal aan het begin met Hot Dog... ...en uh, Flavored Water van uh, Limp Biscuit ...en daarachter Master of Puppets van Metallica. Nou, dat zijn toch ook niet uh, de meest rustige nummers. Uh, maar ja, daarna uh, is het allemaal wel even wat, uh, wat, in wat rustige vaarwater gekomen... ...met uh, well, The Lost Noise in Kingdom... En Daarna, against all odds, de winnaars van de Eimond Popprijs, is er toch weer eventjes uh, wat uh, dynamiek allemaal weer eventjes uh, toegenomen. Oké, okay. nou we zijn zo'n beetje door uh, alles uh, wat, uh, wat met de IJS-uitzendingen uh, te maken heeft door. Kan ik je alleen nog wel vertellen dat we zondag... Uh, Marcus, hoe lang, hadden we, hoe lang duurde dat laatste nummer nog? Ons laatste plaatje, 3 minuut 41. Oké, okay. dan kan ik er even nog bij zeggen dat de opnames die ik vorige week zaterdag heb gemaakt in het patronaat... met een aantal artiesten die op de Buma-dag waren afgekomen... Afge nog een keer in de herkant komen op zondagmiddag. Ik zeg het er maar even bij, tussen 2 en 5. En dan worden ze ook, worden die gesprekjes dus ook voorzien met het nummer van de, de artiesten zelf. Dus dat is een reden te meer om zeker te gaan luisteren. Uh, dat doe ik uh, niet alleen. Ik, uh, ik heb de hulp van Bastian Peppelenbos Die uh, mij gaat helpen in het uh, programma Zondag in Kennenblad. Hoewel, het heet eigenlijk Zandvoort op Zondag. Want uh, op AB Radio zijn we niet meer in ieder geval uh, te horen wat, wat dat er gaat. Nou, <coughs> bijna er doorheen. Uh, ik, uh, ik maakte dus nog uh, die vingerwijzing na uh, het patronaat. Maar ik blijf zeggen, het heeft een ontstellende indruk achtergelaten. Die vrijdag, de 15e oktober. Toen ik bij de cd-presentatie mocht zijn van een groepje heren. Drie heren uit de Bollenstreek, Maar tegenwoordig resideren ze in Haarlem. Het cd, het werkje heet Light of the Night en Hard to Be. Daar gaan we dan mee afsluiten. Ik heb het over de band Ravolva. Let op die jongens, want het wordt echt een toppetje. Hier, hier zijn ze. Nogmaals tot aan het nieuws van 10 uur. Dag hoor, tot volgende week. Tot volgende week. Let's roll